5 uur. Radio 1, het NOS-journaal. Kunstenaars en artiesten brengen in Amsterdam eerbetoon aan Nelson Mandela. EU schort overleg met Oekraïne op, en Franse president boycott winterspelen in Sochi. In de Amsterdamse stad Schouwburg is een nationaal eerbetoon voor Nelson Mandela gehouden. Daarna begon in de naastgelegen Melkweg een concert ter herdenking van de oud-president van Zuid-Afrika. Burgemeester Van der Laan ontving prinses Beatrix voor de herdenking in de stad Schouwburg. Er waren sprekers, artiesten en kunstenaars onder wie Etsilia Rombly, Freek de Jonge, Gerda Havertong en het Nationale Ballet.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 In verschillende, straten, pardon, in verschillende steden in India zijn vandaag mensen de straat opgegaan... Op om te protesteren tegen het verbod op homoseksualiteit. Ze eisen dat de overheid de 148 jaar oude wet hierover aanpast. Woensdag bepaalde het Hoge Rechtshof dat homoseksualiteit in India nog altijd strafbaar is. Daarmee vernietigde het hof een eerdere gerechtelijke uitspraak uit 2009... waarin het homoverbod werd opgeheven. In de hoofdstad New Delhi gingen zo'n 800 homo- en mensenrechtenactivisten de straat op. Sommigen droegen maskers en pruiken om te voorkomen dat ze werden herkend. Vandaag is de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse spoorwegen ingegaan. Tussen Leeuwarden en Meppel en tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen gaan meer treinen rijden. Op een aantal trajecten gaat de NS met langere treinen in de spits rijden. Sommige treinen waren vooral in de ochtendspits overvol reizigersorganisaties hadden daarover geklaagd. In de nieuwe dienstregeling is de Vira verdwenen. De omstreden hoge snelheidstrein werd al veel eerder van het spoor gehaald... en is nu ook uit het spoorboekje verdwenen. Bij luchtaanvallen door het Syrische leger zijn in Aleppo 22 mensen... onder wie 14 kinderen omgekomen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... dat verbonden is aan de oppositie. Vliegtuigen van het leger dropten volgens ooggetuigen... bommen op twee wijken van de stad. Volgens de organisatie kwamen woensdag 28 mensen om... bij een aanval van een aan Al-Qaeda gelinkte groep in Adra... een plaats ten noordoosten van de hoofdstad Damaskus. Het weer nog, vanavond kans op het regen. Met 4 graden is het vannacht niet heel koud. Morgen 10 graden en veel wolken. En vooral in het Zuidoosten droog. Ook namorgen zacht voor de tijd van het jaar. Het is dan bewolkt met soms wat regen. Warme winterweken bij Alping. Nu 15% voordeel op het Alping-assortiment. En bij aankoop van een compleet bed... geeft Alping kinderen in een SOS-kinderdorp... een slaapplek om in te dromen.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 Welkom terug. Vierde uur langs de lijn. We verlieten Bas Stigler bij een 0-2 stand. Bas? Ja, en voor de mensen die dat al niet geloofden... heb ik nog merkwaardiger nieuws. Na 35 minuten in de gewaard is het 0-4 bij Utrecht PSV... waar zo'n nieuwsbulletin en de aanpalende reclame al niet goed voor zijn. Werkelijk alles gaat mis bij Utrecht en bij PSV, dat heb ik al eerder gezegd, zit alles vanmiddag mee. Dat mag natuurlijk best een keer, terwijl Utrecht op de achtergrond wel een hoekschop krijgt overigens. Eerst maar eens de 0-3 behandelen en met de schuin nog kijken naar de hoekschop die wel de Utrecht gekomt wordt, maar in de handen verdwijnt van de doelman van PSV, Zoet. De 0-3 daar krijgt Herings de bal ongelukkig op zijn lichaam na een diepe trap. Glijdt vervolgens van de Marel weg en lopen de twee PSV'ers De en Locadia richting het doel van Robin Ruiter, daar loopt nog wel een verdediger Marquiet van Utrecht nemen. Die kan eigenlijk niet zoveel meer doen. Locadia schiet in de verre hoek heel makkelijk binnen. En drie minuten later een onvoorstelbaar domme overtreding. Na een diepe bal waar de paai wel heel snel langs Marquiet komt. Maar helemaal bij de achterlijn staat nog net in het strafschopgebied. De bal is eigenlijk al buiten. Marquiet zet een sliding in. De bal is weg en hij schopt. Wel zijn tegenstander ondersteboven. En de scheidsrechter van Boekel kan echt niet anders dan daar de bal gewoon op de stip leggen. Een ongelooflijk domme en onnodige overtreding. En de strafschop wordt door Depay binnengeschoten na 33 minuten. Dus we hebben op het bord Mahert 0-1, 02, 0-2, Locadia 0-3 en de 04. 0-4. Ik zeg één keer 1987. En ik leg zo meteen uit waarom. Tof. We noemen dat een uh, cliffhanger, hè? Spannend man. Er gebeurde meer tijdens het nieuws. Op de EK Korte zwemmen in Herning in Denemarken... was de finale van de 200 meter vrije slag bij de vrouwen... met onder meer Femke Heemskerk. Bob van de Tak. Ja, mooie finale en een goede race van Femke Heemskerk. Maar helaas voor haar heeft het er geen medaille opgeleverd. Vierde plaats, misschien wel de allerslechtste plaats. Maar het was wel een goede race, veel beter dan vanmorgen. Goed opgebouwd en Heemskerk noteerde een tijd van 1.54.30. En heeft daarmee eh, het beste wel voor het laatst bewaard. Geen fantastisch toernooi gezwommen, Femke Heemskerk. Maar toch nog een met een beetje een goed gevoel zal ze herning verlaten. Want dit was wel een goede race, maar dus net niet goed genoeg voor het podium. Andere Nederland. Want ze speelde geen rol van betekenis trouwens in de finale. Rineke Tering, negende in een teleurstellende tijd van 1,56-56. Een seconde boven haar persoonlijke record. De overwinning ging naar, niet verrassend, Federica Pellegrini. De Italiaanse die alles al gewonnen heeft wat er te winnen valt op dit nummer. En ze deed het weer in ouderwetse Pellegrini-stijl. 150 meter zie je er niet, maar op die laatste 50 meter dan maakt ze het verschil. En zo pakte ze hier de overwinning voor Charlotte Bonnet uit Frankrijk en Veronica. Popovin uit Rusland. Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. formidable.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 Toi est un peu fort bourré mais pour les mecs comme moi ça fait autre chose à faire Mon rire vu hier j'étais formidable formidable Tu étais formidable j'étais formidable Nous étions formidables. formidable, formidable. Tu étais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 Romei, met Formidable. Daar straks liet Bas Ticheler ons in verwarring achter. Hij noemde een jaartal 1987. En wat doen wij dan? Wij tikken dat natuurlijk meteen in op Google. En ik nou, kwam ben uit... Daar je lekker mee opgeschoten. Ja, zeker. Oh, toch wel, ja? Oh. Ik kwam op 9-0. Ja, dat was inderdaad het verhaal. In 1987 won PSV in de gewaard met 9-0. Dat zijn geen cijfers waarmee je normaal zomaar een uitwedstrijd uh, wint, maar in die periode natuurlijk 88. PSV wint uh, de Europa Cup had PSV een ijzersterk elftal. Kieft drie keer, Lerby twee keer, Ghilas een goal. Ik denk zelfs twee. Koeman, Arnersse, ja dat zijn zomaar wat namen. En uh, nou ja, wie zegt mij dat dat niet vanmiddag ook zou kunnen gebeuren als PSV bezig is aan een duel in Utrecht waar het na 40 minuten herstel 42 minuten 0-4 staat? De goals van Maher, Depay, Locadia en weer de Depay. Het laatste uit een strafschop. Tussendoor Mister de Ridder. Voor Utrecht een strafschop. PSV heeft een duel waarin het eigenlijk op doelschiet. daar zit hij er ook in. Wat zeer effectief. Terwijl Utrecht nu wel aanvalt via de Ridder aan de linkerkant. Maar die staat bij het spel. En als het allemaal een keer mee zit. En PSV heeft laten we zeggen al het geluk misschien van de afgelopen weken opgespaard. En dat komt allemaal samen hier in de Galgenwaard Dan zou het voor PSV wel eens een hele leuke. En voor Utrecht wel eens een hele vervelende middag kunnen worden. Utrecht oogt ook niet goed. Utrecht uh, maakt veel fouten. Dat klopt op een of andere manier niet. Daar zit dus alles tegen. Met verdedigers die de bal op het lichaam krijgen. Anderen die uitglijden. Mensen die domme overtredingen maken en strafschoppen weggeven. En zo komt er een gekke middag. Die vooraf natuurlijk al wel is aangekondigd als een middag die alle kanten zou op kunnen. Maar dat het zo hard deze kant zou opgaan. Daar hadden we toch eigenlijk ook geen rekening mee gehouden. Utrecht probeert het dan nog. Stroopt de mouwen nog maar eens op. Bruma moet halverwege zijn eigen helft een overtreding maken in een duel. Die hebben we toch ook alweer op een paar foutjes kunnen betrappen, trouwens. Toornstaar krijgt een vrije schop. Die bal ligt vrij ver van het doel van Zoet. Die zijn hand maar eens opsteekt. Maar dat is meer om zijn collega-verdedigers aan te sporen. Goed op te letten. komt de bal het strafhofgebied in. wordt weggekopt. Moet uh, Willems de rest doen. Dat doet hij met een soort draai om zijn as. Kan hij de bal meegeven aan de paai? Die zet het op een loper. Dat wil hij graag. En die geeft een schitterende paas op park. En die kan als hij doorloopt vrij voor de keeper opduiken. Maar heel vroeg, en waarom nou toch eigenlijk? Schiet hij al vanaf buiten het strafhofgebied. Misschien is de Koreaan niet meer zo overtuigd van zijn snelheid. En denkt hij, als ik nog vijf passen doe, halen ze me zeker in. En zus zijn dan de Utrecht-verdedigers die van de schrik bekomen waren... naar die vlijmscherpe paas van Memphis Depay. En zo blijkt PSV in Utrecht vanmiddag ook eens een kans te kunnen missen. Dat hadden we eigenlijk nog niet gezien. Na 44 minuten is het 0-4 in de Galgenwaard. De EK korte baan zwemmen nu met een zeldzaamheid, Bob. Een Nederlandse man in een finale. Ja, een Nederlandse man. Mike Marissen in de finale van de 100 meter wisselslag. En dat niet alleen. Het is ook nog zijn eerste grote finale van deze 21-jarige zwemmer. Die traint in Drachten bij Kees Robertsen. En de laatste tijd toch steeds meer op de deur begint te kloppen. Veel progressie heeft geboekt. En nu mag je het dan laten zien op dit Europese podium in Herning. Marissen is als tweede deze finale ingegaan. Dat schept enige verwachtingen en eens kijken of hij daaraan kan voldoen in een race waarin ook Vladimir Morozov zwemt. De ster van dit toernooi die al vijf keer goud gewonnen heeft en hier wellicht zijn zesde gaat pakken. 50 meter gehad. Het is inderdaad Morozov die de leiding heeft voor Vesikov... de andere Rus in deze finale. En Pizza Mikleon. Wat kan Marissen dan op de tweede 50 meter van deze race? Marissen blijft voorlopig ver achter bij de Rus. Gaat misschien nog het brons in zicht krijgen. Maar het goud zeker niet. Dat is voor Morozov. Kijk eens weer wat een machtsvertoon zegt van Morozov. Marissen op de laatste meters kan hij nog wat doen. Ik denk dat hij op de vierde, vijfde positie ongeveer gaat eindigen. Geen medaille voor Mike Marissen. Wel weer voor Morozov. Die wint voor Fezikov. En Pizza Miglio en Vladimir Morozov pakt dus inderdaad zijn zesde gouden medaille. Rusland sowieso zeer succesvol. Op dit EK Korte Baan gaat het medailleklassement zonder enige twijfel winnen. En Morozov is bij bijna al die medailles betrokken geweest. Een uitstekende prestatie van deze Rus die uit Siberië afkomstig is, maar al enige jaren woont in Los Angeles. En hij pakt hier dus weer goud, zijn zesde al. Morozov wint dus voor Vesikov en Pizza Miglio. En geen medaille voor Mike. Maar Slotfase Utrecht-PSV, Bas. Voor uh, wat het waard is, in zekere zin... de extra tijd van de eerste helft loopt. Het is 0-4. Van afstand uh, wil Utrecht nog wel een keer schieten... na een aanval die over een schijf of 6-7 ging. Maar als de bal dan één keer voor de voeten komt van Papot... en die haalt van net buiten het stadselgebied uit... dan blijkt die bal toch wel vrij ver... naast het doel van zoeten belanden... die niet heel erg geschrokken zal zijn. PSV zal zich kiplekker voelen straks in de kleedkamer. Dat is van Utrecht niet te zeggen. Nou uh, is het bekend dat uh, Cocu en Wouters elkaar graag mogen... Dat hebben we zelfs in de Volksschat nog kunnen lezen in de, de krant van gisteren. Maar dat hij het zo bond zou maken voor zijn vriend, dat had nog eigenlijk ook niemand zien aankomen. Fluitconcert, ja, het, het is niet eens een hels Fluitconcert, Omdat volgens mij het publiek in Utrecht niet zozeer boos is. Maar eh, zoals de Utrechters zeggen, flabbergasted. Want ze hebben geen idee wat er gebeurd is. Maar een blik op het scorebord leert dat daar cijfers staan en cijfers liegen niet vaak. 0-4, dat is toch echt de ruststand in de waard waar Utrecht overvleugeld is door PSV, dat moet je erbij zeggen... onwaarschijnlijk effectief is omgesprongen met de kansen... en waar echt alles mee zat. Maar dat mag een keer. Eerder vanmiddag eindigde Heracles AZ naar Rusland van 1-0 in 2-0. Doelpunten werden gemaakt door Linsen en Tanane. Jan Roels praat na met Dick-advocaat, trainer van AZ. Dick, jullie verliezen, maar jullie maken wel de wedstrijd. Hoe frustrerend is dat? Ja, heel, heel frustrerend, want ik kan moeilijk de antwoorden vinden... waarom je dan verliest... Je scoort niet. Je scoort niet, nee. Nou, dus daar zul je ook over na moeten denken. Waarom we niet scoren? We creëren genoeg kansen. En, uh, ja, je, moet, je moet. Binnen 10 minuten sta je er lachten lachen uit niks. En, uh, dan begin je gewoon niet goed, niet scherp genoeg. En uh, dat is niet de eerste keer, dat is al een aantal keer gebeurd, ook, ook bij NEC. Dus waar ligt, waar ligt dan? Ik, ze mogen het morgen tegen me vertellen. In de eerste helft kregen we wel de verdedigers de kansen eigenlijk. Vier geven, Johansson. Dus ja, buitens. Blijven kansen. Uh, schieten is schieten. Of je nou verdediger bent, op of aanval of middenvelder. Dus uh, ja, het, het is mo moeilijk aan te geven. Als je niets creëert, is dat het. Uh, maar je kunt beter misschien wat minder kansen creëren. En uh, die kans die ik daar wel benutten. Maar dit is een beetje frustrerend. Want uh, ja, waar ligt het aan? Ik weet het niet. Nou, alle euforie. Is het nu de plaats? Drie keer achter elkaar verliezen in de competitie? Nou, dat is natuurlijk niet goed. De laatste vijf wedstrijden, twee punten, is natuurlijk niet goed. Dat, dat laat dat duidelijk zijn. Dus, uh, dus daar moeten we achter komen. Uh, moeten we een aantal posities gaan uh, wijzigen? Want een aantal jongens brengen natuurlijk niet van wat ze moeten brengen, vind, vind ik. Noem eens namen? Nee, maar dan moet je ook beter hebben. Dat is dan ook weer... Uh, je kunt het wel zien, wat er moet gebeuren. Maar... We zullen even de komende dagen goed kijken wat, wat er gaat gebeuren voor woensdag. Dus je gaat nog ingrijpen voor de kerst? Nou, misschien wel, ja. Ze dat, dat, dat, dat dat, hebben nu, uh, nu genoeg uh, vertrouwen gekregen. Vertrouwen krijgen als je opgesteld staat. Maar op een gegeven moment houdt het op. Maar om welke posities gaat het dan? Ja, Jan, jij loopt te lang mee om te weten dat ik dat niet zou zeggen. Maar ik vraag het toch. Ja, nee, nee, dat, uh, dat zullen ze zelf ook wel weten. Lily Ellen. Er zouden nog wel wat medailles bij mogen voor de Nederlandse equipe... bij de EK Korte Baan zwemmen in Denemarken. Bob, gaat er misschien nu een komen? Nou, het zou kunnen. Inge Dekker komt uh, weer op het startblok voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Ze heeft natuurlijk al een medaille op zak. Dekker op de 50 meter vlinder. Toen brons achter Sarah Sjeuström en Jeanette Ottesen en die twee... Zijn er nu ook weer bij en zullen, voornamelijk, zullen de voornaamste concurrenten zijn voor Dekker, neem ik aan. Hoewel Gemma Lowe uit Groot-Brittannië en Ilaria Bianchi uit Italië ook goede vlinderslagzwemsters zijn. Dekker is dus redelijk in vorm. Start in baan 2. ...en uh, gaat als vijfde deze finale in. Dus het zal nog wel ietsje harder moeten dan die 57-32 van gisteren. De start van de race is daar. Veel geluid vanaf de tribunes in Herning. Ter aanmoediging natuurlijk van Jeannette Ottesen... ...de beste en populairste zwemster van Denemarken. En Ottesen heeft een voortvarende start op de eerste 25 meter aan de leiding. Dekker uh, daar ver achter voorlopig. Uh, Sjeustreum heeft ook het nakijken... ...maar die moet het meestal hebben van de eindschot. We gaan richting het eerste keerpunt. Een duidelijke voorsprong... Voor Janet Ottersen is daar als eerste. Wie is als tweede daar? Sjeuström Dekker op de derde plaats. Dat ziet er dus goed uit wat Dingen Dekker heeft gedaan op de eerste 50 meter. Nu moet dat een vervolg krijgen in het tweede deel van de race. Ottersen nog altijd aan de leiding. Sjeustreum op de tweede plaats. Dekker zakt nu ietsje terug. Omdat Gemma Low doorkomt in baan drie. Dekker nu vierde. En dan komt het dus aan op de laatste 25 meter. Ja, en kijk daar komt Sjeustreum. Sjeustreum gaat toch weer Ottersen kloppen. Sarah Sjeustreum gaat winnen. En komt Dekker nog op het podium? Nee, dat gaat er absoluut niet lukken. Sjeustreum wint. En het is zelfs Gemma Lowe die nog tweede wordt. Ottesen derde. En dus geen medaille voor Inge Dekker. Zij eindigt buiten het podium. Maar Sjeuström klopt. Weer Ottesen. Het is weer een Zweedse die een Deense klopt. En dat in Denemarken. Dat zal toch uh, enigszins pijn doen bij Jeannette Ottesen. Die uh, dus deze race net als op de 50 meter vlinderslag ook verliest van Sjeuström. En datzelfde geldt dus eigenlijk voor Inge Dekker. Die nu zelfs buiten het podium eindigt. Herakles won vandaag met 2-0 van AZ en Jan Rolfs praat na met de maker van het eerste doelpunt, Brian Linsen. Um, laten we maar eens beginnen met dat doelpunt van jou. Dat was een mooi doelpunt, beschrijf het eens. Ja, ik denk, uh, die bal komt in de kluts eerst en uh, hij komt bij mij voor de voeten en ik uh, maak in principe twee acties uh, en ik, sta, of ik ben de verdediging voorbij en uh, ja, dan moet je hem afronden en uh, dat heb ik gelukkig uh, goed gedaan. Dat was Heracles in de openingsfase, jouw doelpunt. Daarna was het uh, teruglopen en tegenhouden. Hoe, hoe kwam dat? We hebben de eerste 25 minuten ontzettend veel kracht gegeven... om uh, alleen maar druk vooruit te zetten. En uh, ze hadden er heel veel moeite mee, dat zag je. Alleen na die 25 minuten uh, zaakte het in, uh, na die goal eigenlijk. Iedereen was, uh, ja, was vermoeid. En uh, doordat we heel veel kracht hebben gegeven. En uh, ja, dan onder rust moeten we wat herstellen, wat dingen rechtzetten... Nou, ik moet zeggen, dat hebben we de tweede helft ook gedaan. Alleen, uh, ja, het, uh, ze blijven komen. Ze hebben zoveel kwaliteiten. En uh, ja, dat hou je niet tegen alleen. Ik ben blij dat we vandaag als groep uh, heel goed gepresteerd hebben. En uh, gewoon uh, als team hebben we blijven voetballen. En uh, dat hebben we goed gedaan. Is het voelbaar in het veld? Het, het verschil in, in kwaliteit voor jou ook? Ja, je weet gewoon dat ze heel veel kwaliteit hebben. En, uh, de, de vleugelspelers in de spits uh, en de middenvelders. En er komt altijd wel een keer een gaatje dat ze een kans krijgen. Dat is niet erg, dat is voor ons hetzelfde. Alleen, uh, ja, van, er moet net aan een goede kans zitten dat, je, dat die bal aan de andere kant naast de paal gaat. En, uh, dat geluk hadden we vandaag. En, uh, ik denk dat we dat geluk ook zelf hebben afgedwongen omdat we heel hard gewerkt hebben. En dan maken we op de juiste momenten maken we net een goals. FC Groningen vloor vandaag in de Kuip met 1-0. En die houtkamp praat na met trainer van der Looi. Erwin, was dit een zo'n als-dan-wedstrijd? Ja, maar ja, dat zijn de meeste voetbalwedstrijden. Want aan uh, iedere wedstrijd heb je vaak een of bijna altijd een win- en een verliezende coach. Dus de ene zal zeggen als dan. Dus, uh, en vandaag zijn wij dat. Als we gescoord hadden, dan hadden we zeker punten gehad. Maar die kans na 18 seconden, dat was toch wel een hele belangrijke. Dat was een hele belangrijke, maar volgens mij kregen we uh, denk ik nog een keer zo'n grote met uh, Kierum. Uh, dus ja, we hebben twee hele, hele grote kansen gehad en nog een aantal kansen. Dus uh, ja, ik denk eigenlijk dat vandaag de meeste statistieken in, onze, in ons voordeel zullen zijn. Uh, qua balbezit, qua voetbal, uh, qua kansen creëren, noem maar op. Uh, dus ja, ik moet eerlijk zeggen, we hebben uitstekend gespeeld. En uh, dat is een compliment waard aan mijn ploeg. Alleen, we kopen er helemaal niks voor, want we hebben niet gescoord. Dus hier staat een balende trainer. Ja, verschrikkelijk balende trainer. En in de kleedkamer zitten nog 18 balende spelers. Want ik denk dat vandaag wel het moment was om hier gewoon een goed resultaat te pakken. Na de enorme teleurstelling van vorige week tegen Hado. Ja, nou dat, is ook, dat is natuurlijk ook mooi. Hè? Je verliest uh, thuis tegen ADO. Dan, uh, dan komt er wel wat druk op zo'n wedstrijd. En als ik dan zie hoe we voetballen, nou, dan ben ik daar wel erg tevreden over. Daar koop je niks voor, want je hebt geen punten. Maar een bal er wel net in of een, keer wel, uh, of een keer niet erin, Ja, dat is ook voetbal. Maar uh, het spel uh, stemt tot tevredenheid. En daar, uh, dat is natuurlijk ook iets waar we al, al langer mee bezig zijn. Heeft de Groningen verloor dus bij Feyenoord. Vitesse, de koploper, liet geen steek vallen. Het won met 3-2 van NAC. Jeroen Elshoff praat daarover met NAC-verdediger Kees Kwakman. Had je hoop op een stuntje? Uh, ja, ja, Vitesse was wel beter. Maar uh, ja, zolang het dan 1-1 staat in de rust en uh, we komen 1-0 voor... Uh, ja, heb je altijd hoop natuurlijk. En uh, die 3-2 viel te laat om, om nog echte hoop te hebben, denk ik. Na de 2-1 uh, vond ik eigenlijk dat jullie de beste fase in de wedstrijd hadden. En had ik ook echt het gevoel dat jullie zelf door hadden dat die 2-2 misschien wel mogelijk was? Ja, klopt. Je hoorde een beetje aan het publiek. heeft het wat stiller. En, uh, ja, we kregen ook gewoon uh, Jeffrey Chapong twee keer die gevaarlijk doorkwam. Uh, ja, ik denk dat we toen ook een goede fase hadden en, uh, en iets beter voetbalden ook. En, ja, na die 3-1 uh, merkte hij wel dat het, uh, ja, dat het moeilijk zou gaan worden. Ben je dan opzettelijk bezig met tegenhouden zeg maar, voor die 2-1? Of, of ja, loopt het in de wedstrijd zo dat je dan moet... en dat je dan het allemaal een beetje van je afgooit... en dan, dat het dan blijkt dat er wel iets mogelijk is? Ja, je wilt altijd wel druk zetten. En, uh, maar het is ook lastig. Ze hebben gewoon een goede ploeg en je wordt ook naar gedwongen. Uh, continu lopende mensen, goede voetballers, uh, moet ik zeggen. En, ja, die continu door elkaar lopen, dus het is heel moeilijk. En, en er kwamen veel voorzetten die we allemaal nog net weg konden werken. En een keer nog op de lat. Dus uh, ja, het is gewoon... Eigenlijk doodzonde dat je drie door je eigenlijk de goals tegen krijgt. Want uh, ja, uh, het zat wel wat mee met ons, met de kansen van hun. Maar ja, dan mag je ze eigenlijk een penalty in twee corners uh, geven ze je weg. Dat is eigenlijk doodzonde. Het is bijna half zes. Dit is Radio 1. René van Brakel. De Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken heeft uitgehaald naar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en noemt hem medogeloos en onzeker na de executie van de oom van Kim. De dictator maakt zich zorgen over zijn eigen macht en schakelt daarom zijn concurrenten uit, zegt Kerry. Minister Dijsselbloem is gekozen tot politicus van het jaar. De parlementaire journalisten wijzen op het feit dat hij voorzitter werd van de Eurogroep, SNS Reaal nationaliseerde en grondlegger is van het herfstakkoord. De fractieleider van GroenLinks, Bram van Ooijek werd uitgeroepen tot talent van het jaar. En een man in de Jordaanse hoofdstad Amman... die gisteren met zijn auto vast had in de sneeuw... kreeg hulp uit onverwachte hoek. Groepje omstanders schoot om te hulp... onder wie de Jordaanse koning Abdullah... die was toevallig in de buurt. Op een video die opdook is te zien hoe hij helpt... en daarna lachend wegloopt. Jordanië gaat net als enkele buurlanden... gebukt onder een zware sneeuwstorm. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met Willemijn, Hubert en zonder sneeuw, hoop yeah. ik. Ja, nee, nee, zeker weten. Voorlopig dan. En uh, vanuit het zuiden gaat het de komende uren langzaamaan opklaren. Het is zacht en dan blijft het ook nog wel even. In het westen en noorden blijven gedurende de nacht nog wel wolkenvelden aanwezig... met soms ook een spatte regen. Vannacht is het een graad of vijf. Vorst is dus ook ver te zoeken. En de zuidwestenwind is matig boven land. Langs de kust staat er een vrij krachtige wind. En aan zee en ook op het IJsselmeer waait het nog wat harder. Morgen is het droog en schijnt de zon met name in het zuidoosten van ons land... De bewolking is in het westen wat dikker en in de avond kan het in het uiterste noordwesten ook een beetje regenen. Het wordt zo'n 9 à 10 graden en de wind komt morgen nog steeds uit het zuidwesten. Is meest matig van kracht boven land. Aan zee vrij krachtig tot krachtig. En ook de dagen daarna geen sneeuw in de verwachting. Het blijft zacht en wisselvallig met vooral op donderdag regen. Radio 1, NOS langs de lijn. Het is half zes geweest, het is nog altijd rust in Utrecht. Tussen FC Utrecht en PSV, het staat daar 0-4. Geeft ons de gelegenheid om te kijken over de grens. Langs de lijn. Wat is 1-0, de Cristiano Ronaldo. Wat een goal. Buitenlands voetbal. In de Engelse Premier League heeft Manchester United... na twee nederlagen op een rij weer eens gewonnen. Op bezoek bij Aston Villa werd het 3-0 voor United. Danny Welbeck maakte er twee. Men zitterde in Engeland vooral nog na... van de wedstrijd van Manchester City van gisteren. Die ploeg versloeg koploper Arsenal met 6-3. City heeft de achterstand op Arsenal daarmee verkleind naar drie punten en staat derde. Want Chelsea staat nog tussen beide ploegen in. Het won gisteren met 2-1 van Crystal Palace en staat op twee punten van koploper Arsenal. Op dit moment speelt Tottenham Hotspur tegen Liverpool. Die wedstrijd is om vijf uur begonnen. In Italië worden vanavond de twee belangrijkste duels van de zestiende competitieronde gespeeld. Koploper Juventus treft om half zeven in eigen stadion Sassuolo. Om kwart voor negen spelen Napoli en Inter tegen elkaar. Morgenavond wordt dan ook nog eens AC Milan AS Roma gespeeld. Gebeurde er vanmiddag dan helemaal niets? Jawel hoor. Fiorentina won met 3-0 van Bologna en staat voorlopig vierde in de Serie A. In de Duitse competitie moet Bayern Leverkusen in het spoor zien te blijven van koploper Bayern München. Leverkusen is enkele minuten geleden begonnen aan de wedstrijd tegen Eindracht Frankfurt. München won gisteren al met 3-1 van HSV en staat met één wedstrijd meer gespeeld. Zeven punten voor op Leverkusen. Bij HSV liet coach Bert van Marwijk Rafa van der Vaart terugkeren in de basis. Borussia Dortmund verspeelde gisteren twee punten... door een 2-2 gelijkspel tegen Hoffenheim. En ook FC Nürnberg, de ploeg van coach Gert-Jan speelde gisteren gelijk. Het werd 3-3 tegen Hannover 96. En dat terwijl Nürnberg bij rust met 3-0 voorstond. Atletico Madrid moet vanavond in Spanje... weer op gelijke hoogte zien te komen met Barcelona. Atletico speelt tegen Valencia en zag concurrent Barça gisteren met 2-1 winnen van Villarreal. Real Madrid verspeelde punten. Uit tegen Osasuna werd het gisteren 2-2. En in België heeft Standa Luik de koppositie verstevigd. Het won met 3-1 van Genk. De naaste achtervolgers Anderlecht en Club Brugge spelen vanavond. We gaan weer eens even kijken in Utrecht-Bastigler. Ja, de tweede helft is uh, zojuist in gang gezet. Het is 0-4 bij Utrecht PSV. Dat is een ruststand die zich weinigen van tevoren hadden kunnen en durven voorspellen. Nou. Kunnen voorspellen was nog wel gelukt, maar durven dat wilden de meesten niet. In de rust is er uitgebreid, nagepraat en nagekaart. En was inderdaad de conclusie wel dat bij PSV dat overigens een slag, twee slagen beter is dan Utrecht. Daar geen enkel misverstand over. Dat toch in ieder geval vandaag eindelijk is alles mee zit. Vijf keer op doel geschoten, vier goals. Waarbij de eerste ook nog een soort wegdwarrelende voorzet is. Ach, we hebben het allemaal verteld, tussendoor heeft Utrecht nog een strafschop gemist ook. En Dat betekent dat Utrecht zwaar in de problemen zit in deze wedstrijd, die natuurlijk eigenlijk al lang gespeeld is. Er is nog gewisseld ook. Papot in de kleedkamer achtergebleven. Tommy Orde nog ingekomen, maar dat zal allemaal niet zo heel veel meer uithalen, denk ik. Het is voor Wouters, dus, denk ik, zaken om de schade maar zoveel mogelijk te beperken. Hoewel, misschien heeft hij het in de kleedkamer nog gehad over Duitsland-Zweden. Weten we allemaal nog. 4-0-4-4, het kan dus wel. Maar die hadden Ibrahimovic, die loopt bij Utrecht niet rond. Balbezit voor PSV. Begeven de deze tweede helft. Lokadia 1-2 met Hilje Mark, slim. Hij neemt hem net niet goed mee het strafselgebied in. Als hij hem niet te ver voor zich uitspeelt. En dat doet hij dus wel. Staat hij oog met de keeper van Utrecht. En strikt genomen taalkundig stond hij nu ook wel oog met de keeper. Maar zonder bal had het allemaal niet zo heel veel zin meer. Die bal is inmiddels aan de andere kant van het veld over de zijlijn gegaan. Daar heeft Hiljemark de bal gekregen. Dat gebeurt allemaal op de Utrechtse helft. Slim naar Park gespeeld. Die krijgt een tik van Bulthuis mee. Eigenlijk in één beweging wil hij de bal meegeven aan de rechterkant aan Arias. Die daar volgens mij niet eens op rekende. Maar omdat Bulthuis een tik uitdeelt komt er een... Vrij schop aan voor PSV. Park dus in het basiselftal van PSV vandaag. de kosten gaat dat van Narsing die op de bank zit. Terwijl nu Hendricks opnieuw middenvelder, ik vertelde dat al, de bal heeft. Slim wegdraait van twee spelers van Utrecht. En dat de bal aan de linkerkant meegeeft aan Willems. Die zoals altijd weer eerst die bal op zijn voet moet zetten. En dan twee trucjes moet uithalen als er maar een tegenstander in de buurt is. En als er geen tegenstander in de buurt is dan wacht hij liever even totdat er een in de buurt is. Dat loopt wel goed af want hij kan geweldig voetballen. Maar bij een linksback zie ik dat toch liever niet te vaak. En hij doet dat eigenlijk wel vrij consequent. Maher, nog altijd balbezit dus voor PSV aan de rechterkant van het veld. Waar Park en Maher de bal elkaar nu toespelen. Nu wil Park eigenlijk wat te veel hooi op zijn vork nemen. Verliest hij de bal, gaat Maher over het uitgestoken been van Ayoub heen. Daar ziet scheidsrechter van Boekel geen overtreding in. En zo mag Utrecht dan overnemen. Zou in ieder geval het publiek nog wat willen geven hier in de Galgenwaard. En het gevoel willen wekken dat je er nog wat van wil maken. Dan zal er heel snel een Utrechtse goal moeten worden opgeschreven. In dit duel misschien dat de mensen dan nog even zei, bereid zijn om op het puntje van hun stoel te gaan zitten. Maar ik vrees eigenlijk dat dat niet het geval is. Als ik om me heen keek, kijk zijn het ook geen mensen die hebben bedacht we gaan maar vast naar huis. Want ze zijn allemaal keurig weer gaan zitten voor het resterende deel van deze wedstrijd in de Galgenwaard. Voor een duel nogmaals dat natuurlijk al lang breed, breed beslist is in de eerste helft. Want PSV heeft in Utrecht een 4-0 voorsprong genomen. Met de EK Korte Baan zwemmen zit de finale van de 200 meter vrije slag... bij de mannen en net op zonder Nederlander. Uh, Bob, is dat even verrassend als opmerkelijk? Ja, dat is wel een tegenvaller. Want we hadden daar toch eigenlijk wel Sebastiaan Verschuren verwacht. Maar hij is gewoon niet in vorm op dit toernooi. Ook al een slechte 100 meter vrije slagfinale gezwommen gisteren achtste. En vanmorgen in de series kwam hij er op de 200 meter vrije slag ook niet aan te pas. En hij plaatste zich niet bij de beste tien. En mocht dus die finale zojuist niet zwemmen. Wie daar wel zwom was, Danila Isotov. En hoe? Hij won namens Rusland. Weer goud voor Rusland dus. En het was eigenlijk een tamelijk eenvoudig over. ...overwinning voor Isotov... ...die van het begin af aan de leiding nam in de race... ...en die leiding niet meer afstond. Nummer 2 trouwens, ook een Rus, Nikita Lobintsev. Ja, het is echt het toernooi van Rusland tot nu toe. En uh, ook wel een beetje van Spanje... ...want uh, Mireia Belmonte heeft ook nog haar vierde gouden medaille gewonnen... ...zojuist op de 400 meter wisselslag... En dat was toch ook weer zeer indrukwekkend in een tijd... die maar een halve seconde lag boven het wereldrecord van Katinka Hosu. Belmonte ook zeer sterk bezig op dit moment in deze fase van haar carrière. Ja, en wat Nederland betreft valt het dus allemaal een beetje tegen vandaag. Het is allemaal net niet tot nu toe. Vierde plaats voor Femke Heemskerk op de 200 meter vrije slag. Vierde plaats voor Inge Dekker op de 100 meter vlinderslag. Vijfde plaats voor Mike Marissen op de 100 meter wisselslag. En eh, ja, dan moet het nu maar gaan gebeuren zou ik zeggen. Monique Nijhuis gaat zwemmen de 100 meter schoolslag finale. En Nijhuis is eh, aardig in vorm mag je zeggen, heeft al een medaille op zak. Donderdag behaald op de 50 meter... schoolslag, de halve afstand dus... het sprintnummer, maar nu die 100 meter. En daar heeft Nijhuis nog wel eens... wat problemen mee om het vol te houden. Ze is als vijfde deze finale ingegaan... in een tijd gisteren van 1.05.70. Daar was ze zelf na afloop van die halve finale... niet helemaal tevreden mee. En het zal ook zeker harder moeten nu... wil ze op het podium belanden. Dat is niet eenvoudig overigens, want het is een sterk bezette finale... met ook weer... Ruta Meilutite uit Litouwen. En Julia Evimova uit Rusland. De winnares van de 50. En de 200 meter schoolslag. Evimova gaat dus hier voor haar derde schoolslagtitel in Herning. De start van de race is daar. Nijhuis zwemt in baan 2. En in de centrale banen zien we Evimova. En Rikke Muller-Pedersen uit Denemarken. Laten we die vooral niet uitvlakken. Die zwemt voor eigen publiek. En die wil natuurlijk ook nog wat laten zien. De eerste 25 meter. Nog niet heel veel tekening in de strijd. Nijhuis denk ik op een derde, vierde positie ongeveer. En het is Tieten die voorlopig nu het commando heeft overgenomen. Evimova gaat mee in haar slipstream. En Nijhuis voorlopig. Ja, die zwemt natuurlijk naast Milo Tieten. doet het ook niet slecht. Nijhuis op de derde plaats. Na 50 meter. En gaat dit dan weer een medaille opleveren voor Nederland. De eerste van vandaag. Maar nu nemen Meiloutite en Evimova afstand. Die gaan het uitvechten voor het goud. De Nijhuis zakt wat terug nu op die derde baan. Die derde plaats die is ze kwijt. En dan komt het dus aan op de laatste 25 meter. En wie gaat er hier winnen? Wordt het inderdaad een derde gouden medaille voor Evimova? Het lijkt er wel op, want ze heeft een kleine voorsprong op Meiloutite. Efimova met die knalroze badmuts. Of wordt het toch Meiloutite? Oh, het zal aankomen op de aantik. Wie wint er hier? Het is Meiloutite. Het wordt geen derde gouden medaille voor Efimova. Ze wordt geklopt. Op de valreep dan toch nog door Ruta De supporters uit Litouwen. Die worden helemaal wild daar op de tribune. Die staan te wapperen met hun vlaggen. Want Ruta Meilutite verstiert hier het feestje van Julia Efimova. Ze pakt dan toch nog een schoolslagtitel. En Efimova. Ja, die kijkt bijzonder zuur. Want die zag het al helemaal voor zich natuurlijk. Om hier drie titels te pakken op die schoolslag. Maar dat is dus niet gelukt. Meilutite wint deze race. Wel een hele mooie, spannende race. Voor Efimova, Mova, Rikke Muller-Pedersen derde en Monique Nijhuis. Dus niet op het podium. Het is dus voor Nederland weer net niet. En ja, dan hebben we nog maar één kans straks. Maar dat is dan wel Ranomi Kromo with Jojo. Voor tops I can't help myself. Goeie paal, mooie goal! Ja, er wordt hier ingeschoten op de paal! Komt er dan toch nog een schot en in een intikker? Oh, oh. De Eredivisie. En de goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van dit weekend. Vitesse-Nak, rust 1-1, eindstand 3-2. 0-1 werd er door buis uit een strafschop. 1-1 Piazon, ook uit een strafschop. 2-1 Piazon, 3-1 Leerdam, 3-2 Leurling. Vitesse blijft maar winnen en is ook na dit weekend koploper. Toch is trainer Peter Bos kritisch. Hij maakt zich zorgen over het rendement van zijn ploeg. Ja, nee, maar dat roep ik inderdaad wekelijks. Vorige week niet tegen PSV, toen was ons rendement erg hoog. Maar vandaag toch weer, als je ziet hoe vaak je via de zijkanten doorkomt... en, uh, en de laatste pas in het voetbal die het moeilijkst is, hè, de eindpas... Die, die was gewoon ook nu weer vele malen niet goed. Lucas Piazon had met twee doelpunten een belangrijke rol bij Vitesse. De Braziliaan is blij dat hij vandaag beslissend kon zijn. We waren we were behind. We were losing one nil and I could score two goals and uh, and puts my my team in front of the game so so this this make me this make me happy. I had a a few chances at the end but I was a little bit tired so I missed but but I'm happy with two goals. Met nog één wedstrijd te gaan voor de winterstop is Vitesse hard op weg om winterkampioen te worden. Peter Bos blijft er rustig onder. Nou, Voordat seizoen begint als je mag kiezen dan dan zou je zeggen van nou ah, dat is wel fijn maar inderdaad wat jezelf al zegt je hebt er niks aan. Er worden geen schalen voor uitgedeeld dus. Vitesse wordt dit seizoen geprezen vanwege de bewegelijkheid. NAK-speler Kees Kwakman zag ze aan alle kanten langskomen. Ja, joh, die Ibarra die is op de brommer, hè, zoals dat zegt. En die Atsu, uh, ik had hem nog nooit uh, gezien. Ja, ja, wel op de maar als je dan er tegenover staat... en die Piazon, ja, ze hebben gewoon fantastische spelers. En, uh, dat is moeilijk tegen voetballen, moeilijk dekken, maar... Ja, ik denk dat we in ieder geval met een beter gevoel van het veld te stappen... dan de laatste twee uitwedstrijden. En uh, ja, uh, Je krijgt er niks voor, maar het is in ieder geval iets waard. Kambeur Ajax, was bij rust 0-1, eindstand 1-2. Het werd in de eerste helft 1 over Ajax door Scheunen. Hemme maakte in de tweede helft de gelijkmaker. En in de 92 e minuut de winnende van Davy Klaassen. Ajax komt in Leeuwarden dus met de schrik vrij. Trainer Frank de Boer vindt dan ook dat zijn spelers met vuur speelden. Je hebt zoveel onnodig balverlies... Dus we dachten, veel spelers dachten dat ze op 40-50% deze wedstrijd konden binnenslepen. En, uh, ja, gelukkig uh, is het ons niet duur komen te staan. Maar uh, het moet wel een wijze les zijn dat uh, dit niet mag gebeuren. En dat het Ajax niet duur kwam te staan was te danken aan die late goal van Davy Klaassen. Hij is de afgelopen tijd zeer belangrijk voor Ajax. Ja, natuurlijk. Het is lekker. Je wil graag belangrijk zijn. En uh, ja, dan is het leuk als je, als je gewoon een paar wedstrijden achter elkaar scoort. En vooral uh, nu in de laatste minuut. Cambuur had dus bijna een punt binnen, maar trainer Dwight Lodewegers zag het in de slotfase toch nog misgaan. Je zit zelfs heel erg diep in de tijd. Hè? komt de corner en uh, ze nemen hem kort en daar hadden we niet de goede, de goede reactie op. Dus we stonden daar niet goed. We hadden ook al wat gewisseld, dus mensen komen in andere posities. Maar dat blijkt maar weer van, ja, dat, dat trokken we niet over de streep. Je moet altijd voorbereid zijn. Feyenoord FC Groningen rust en eindstand 1-0 en wie anders dan Pelle maakte dat doelpunt. Feyenoord wint voor de derde keer op rij en blijft in het spoor van de top drie. Trainer Ronald Koeman beschrijft zijn gevoel over de wedstrijd. Dat het moeizaam was dat, uh, dat de wedstrijd alle kanten op kon. Ik vind niet dat, uh, dat Groningen nou zoveel gecreëerd heeft. Uh, twee grote kansen.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 Dus uh, ja, ik denk eigenlijk dat vandaag de meeste statistieken in, onze, in ons voordeel zullen zijn... Uh, qua balbezit, qua voetbal, uh, qua kansen creëren. Noem maar op. Alleen, we kopen er helemaal niks voor, want we hebben niet gescoord. En Heracles AZ eindigde in 2-0 na een 1-0 ruststand. Doelpunt van Linsen in de eerste helft. En in de slotfase maakte Tanane er 2-0 van. Belangrijke overwinning voor Heracles, die je ook een gestolen overwinning kan noemen. Doelman Remco Pasveer kan daar niet mee zitten. Nou ja, Het, het zal zeker wel gestolen zijn. Ze hebben, ze hebben meer kansen gehad dan wij. Maar we hebben ook als wedstrijd gespeeld waarin wij heel veel kansen hadden gehad. En, uh, dus uh, al met alles zou je wel aan uiteindelijk uh, van zon staan waar je hoort te staan. Dus uh, ja, nu, uh, nu zijn we gewoon heel erg blij met deze overwinning. AZ stond een tijdje geleden nog bovenaan in de Eredivisie... maar haalt uit de laatste vijf wedstrijden maar twee punten. Trainer Dik Advocaat overweegt in te grijpen. Want een aantal jongens brengen natuurlijk niet wat ze moeten brengen, vind ik. Maar dan moet je ook beter hebben. Dat is dan ook weer, uh, je kunt het wel zien wat er moet gebeuren. We zullen even de komende dagen goed kijken wat, wat er gaat gebeuren voor woensdag. Heel eventjes kijken in de Galgenwaard. Utrecht PSV, Bas? Ja, Utrecht heeft met nog altijd 4-0 voorsprong voor PSV. Wel geprobeerd om even wat gas te geven en de tegenstander misschien met een snelle goal nog wat uh, ja, van slag te brengen. Misschien dat PSV na de moeilijke laatste weken zou het ineens 1-4 worden en het publiek gaat lawaai maken nog even. ...dreigen om te vallen, maar er is echt geen sprake van geweest. Sarota heeft een keer geschoten, dat schot werd van richting veranderd... ...en vloog er nog bijna in, maar het liep voor PSV allemaal goed af. Aan de andere kant nog een PSV-aanvalletje gezien... ...maar ook dat was de moeite van het opschrijven eigenlijk al nauwelijks waard. Er gebeurt in de tweede helft niet zo heel veel. PSV houdt de zaken redelijk onder controle. Utrecht heeft wel wat meer de bal. PSV loert op uitvallen zoals nu... ...als Hendricks de bal heeft. Locadia eigenlijk al loopt. Hendricks er zelf vandoor gaat aan de linkerkant... Lokadia dan maar wacht in het strafbrid, maar her ook nog de hulp schiet. Die zal dan een voorzet moeten geven. Vanaf de linkerkant waar hij eerst zich moet ontdoen van Ayoub. Loopt helemaal weer terug, eigenlijk richting de middenlijn. Geeft dan de bal aan de paai mee. De paai zoekt dan contact met Park recht voor het doel, maar daar zit dan Toornstraat tussen en zo mag Utrecht weer overnemen. Nee, het is uh, gespeeld. Dat voel je inmiddels echt aan alles na een uur. Dat is uh, de conclusie in de goal gewaard waar PSV comfortabel met 4-0 leidt. U krijgt van ons nog de statistieken van vrijdag en zaterdag. Gisteren gespeeld, FC Twente go Ahead Eagles. Rust 1-0, eindstand 3-1. Coutieres 1-0, 2-0 Castaños. 2-1 Van der Linden uit een strafschop... En 3-1 Tadic. NEC, Roda JC. Dat werd de laatste wedstrijd van Ruud Brood als coach van Roda. Roda stond bij rust met 2-0 voor. Maar verloor de wedstrijd tegen Hekkensluiter NEC met 4-3. 0-1 en 0-2 door Hupperts en Nemeth. Daarna werd het 1-2 door Vermel. 2-2 en 3-2 door Rex. En ook nog 4-2 voor NEC door Conboy. In de slotfase toch nog even spannend. 4-3 door De Moerje. En vanochtend werd bekend dat Ruud Brood niet meer de coach is van Roda JC. ADO... Tegen RKC dan. Zal ik die doen? Ja, doe maar. Ah, nee, maak jij maar af. Want ik, ik, ik ben echt verslaafd aan dat stemgeluid van jou. Doe jij maar. Nee, jij bent. <laughs> Ado Den Haag, RKC, Waalwijk. Rust 01. eindstand 1-2. 01 en 0-2 werd het door Andersom en 1-2 door Beugelsdijk. Dat zal ik heel lang doen over de stand. Vrijdag werd nog gespeeld, Pek tegen Heerenveen 1-2. En dit is nu de stand in de Eredivisie. En voor het gemak verwerken we Utrecht PSV daar alvast in. Want het staat daar nog altijd 0-4. Vitesse is de koploper. Halverwege de competitie met 36 punten uit 17 gespeeld. Ajax staat daar 2 punten achter... Twente heeft drie punten achterstand op Vitesse, het staat derde. Feyenoord is nog steeds de nummer vier. Het heeft 30 uit 17, zes punten minder dus dan Vitesse. Op de vijfde plaats Heerenveen. Dat is een gaatje wel tussen Feyenoord en Heerenveen van vier punten. Dan volgen Groningen, AZ en na vandaag Utrecht op plaats 8. Die hebben dan allemaal 24 punten uit 17 gespeeld. PSV staat in de top 10... Net aan, maar wel op de negende plaats nu. Dat is iets hoger dan vorige week. Het heeft, na de wedstrijd die nu nog wordt gespeeld... 23 punten uit 17 wedstrijden. In de onderste regionen is het spannend... en dan gaat het puntje voor puntje naar beneden. NAC heeft op de dertiende plaats 19 punten. Roda staat 14e met 18 punten. RKC en ADO staan 15e en 16e met allebei 17 punten. Cambuur heeft 16 punten. En NEC is halverwege de competitie de nummer laatst... maar heeft wel meer punten dan de nummer laatst ooit had, ik geloof in meer dan 40 jaar... namelijk 15 punten uit 17 gespeeld. To this kind of celebration, the secret code is cosmic love. We're sliding to the vibe, right is the night. We welcome you.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 Ja, ik heb altijd wel wat te melden en dat weet je. Ronald Koeman in gesprek met Jan-Dirk Stouten van Radio Rijnmond. Wat denk jij? Hij is ontzettend teleurgesteld, toch? Ja, maar goed, hij zegt ook je moet af en toe je verlies pakken. Dus ik zou het heel dom vinden als hij zich uh, snijdend uitliet. Want wie weet zit Bert van Oostveen over vijf jaar nog steeds bij de KNVB. Het is tijd voor de Theo Komen Award. Voor de duidelijkheid, de wekelijkse Theo Komen Award. Want er wordt ook een jaarlijks uitgereikt bij de buren van Radio 2. Bij die van ons is Andy Houtkamp ook in het bezit van de award. Mag ik nomineren? Ik heb twee hele Doe leuke maar. dingen gehoord. Ja. Uh, twee uh, commentatoren die de tijd van het jaar erbij betrekken. Om te beginnen, Frank Vilaert bij Heracles AZ. Die praat over tananen.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 Je mag er vijf seconden over nadenken. Ex-equo, allebei gelijk. Tweehouders, er is een rode kaart bij Utrecht. Het staat nog steeds 0-4 in de galge waard tegen PSV. Ze volgen zo meteen en dan ook zwemmen. De economische crisis in Hongarije. No money, no jobs. gaat gepaard met een fragiele democratie. en het mijlkorven van de media. Fast zijn dictatuur. De groeistuipen van een jonge Europese democratie. It look like a party state now. Zometeen om zeven uur in bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vanavond in de tv-show is er leven na de dood. Een Amerikaanse neurochirurg beweert als eerste wetenschapper... in het Hiernaam geweest te zijn tijdens een zeven dagen durend coma. Op waar Winfrey en Larry King hingen aan zijn lippen. En hoe is het om als acteur in de huid te kruipen... van legendes als Wim Sonneveld en André Hazes? Een bijzondere tv-show. Vanavond na Boer vrouw Nederland 1. Staving staat voor detacheren. Maar dan anders. Staving is de oplossing bij wat bedrijven zo mooi maakt. Bedrijvigheid.